5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdijk. Met zometeen in het Radio 1-journaal Michael Bogert over doping, over buren. Aanleiding is het rapport van Winnie Zorgdrager. Eerst het NOS-journaal door Almegens. De rechtbank heeft zeven verdachten van de Amsterdamse voetbalclub Nieuw Sloten... veroordeeld voor de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere. Man van 51 kreeg de zwaarste straf, zes jaar. Zes voetballers kregen tot twee jaar jeugddetentie. De rechtbank acht bewezen dat zij de grensrechter hebben geschopt en geslagen... en spreekt in het oordeel van medeplegen van doodslag. Het Openbaar Ministerie is daar blij mee.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 De Palestijnse autoriteit heeft tegenover de NOS bevestigd dat Nederland in het geheim met Israël en de Palestijnen heeft onderhandeld over vrede. Dat overleg heeft niet tot resultaat geleid, maar de Palestijnen juichen het Nederlandse initiatief wel toe. NRC Handelsblad meldde vanochtend dat er vorig jaar geheim overleg is geweest in Nederland. De gesprekken werden volgens de krant van Nederlandse kant gevoerd door het VVD-kamerlid Ten Broeke. Die zou ook afzonderlijk hebben gesproken met premier Netanyahu en president Abbas. Een van de onderwerpen zou de vrijlating van Palestijnse gevangenen zijn geweest... als gebaar van goede wil van Israël. Twintig leerlingen van de Rotterdamse school Ibn Khaldun hebben toegegeven... dat ze gebruik hebben gemaakt van gestolen eindexamens. Vanochtend was al duidelijk dat vijf eindexamenleerlingen... van andere Rotterdamse scholen gebruik hebben gemaakt... van de zogeheten inkeerregeling. Frauderende leerlingen in heel Nederland... konden zich tot afgelopen vrijdag melden bij hun school. De politie heeft nog eens drie leerlingen van Ibn Khaldun aangehouden in verband met de diefstal. Toem zegt verder dat er op de school drie examens meer zijn gestolen dan vorige week bekend werd. Het zijn drie VWO-examens. Leerlingen van Ibn Khaldun moeten ook deze opnieuw maken. De winnaar van de presidentsverkiezingen in Iran, Rouhani, wil alleen op voorwaarden met de VS overleggen. Rouhani wil alleen praten als Washington de nucleaire rechten van Iran erkent... en zich niet bemoeit met Iraanse interne zaken. Dat zei Rouhani op zijn eerste persconferentie na zijn overwinning dit weekend. Hij zei ook dat Iran niet stopt met het verrijken van uranium. Terwijl vreest vrees dat Iran bezig is met de ontwikkeling van een kernbom... Iran spreekt dat steeds tegen.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 Een Turkse oppositieleider heeft de protesten een keerpunt voor het land genoemd. De regeringspartij AK heeft volgens hem het contact met de democratische beweging verloren. Om drugs te kunnen smokkelen hebben ICT-experts in de haven van Antwerpen de websites van de twee grootste containerterminals gehackt. Zo konden ze zelf bepalen waar een container met drugs zou worden neergezet. Chauffeurs van de drugsbende konden daardoor eerder bij een drugscontainer zijn dan het havenpersoneel. Twee Belgische ICT-specialisten zijn aangehouden. In Nederland zijn zeven verdachten gearresteerd. Dan het weer nog. De bewolking neemt toe. Warme lucht stroomt het land in. Langs de westkust valt soms wat regen. Het zuidoosten wat stevige buien, soms met onweer. 21 graden is het in Den Helder en vanavond wordt het 29 graden in Maastricht. Vannacht wordt het overal droog. Morgen is er dan zon. Dan wordt het 24 graden op de Wadden, 34 in het zuidoosten. De cijfers op de Nederlandse wegen, waar staan de files, Erwin Hart? Er staan overal wel een beetje files, vooral rond de grote steden natuurlijk. De langste files staan hier op de A15 Rotterdam richting Gorkum... tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West, 4 kilometer. 6 kilometer op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knoopert Evertingen en Lexmond staat die 6 kilometer... door een ongeluk op de linkerrijstrook al daar. En op de A67 Eindhoven richting Venlo... daar was ook een aanrijding bij Afrit Helden...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 Bel taalglas 0800 0828. Kijk voor de beste last minutes op hofvansaxen.nl. Onderdeel van Landbouw Green Parks. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. 7 over vijf, goedemiddag. Fraude in het Rotterdamse onderwijs nog groter dan gedacht. Straks de officier van justitie, fraude in het wielrennen. We spreken met Michael Bogert, die gaf het zelf al een keer toe. Ja, ik heb ook uh, doping gebruikt, ik heb uh, EPO gebruikt, cortisone gebruikt... en uh, de laatste jaren van mijn carrière ook nog uh, bloedtransfusies gedaan. Het blijkt niet de enige te zijn, zo blijkt uit het rapport... dat vandaag verscheen van de commissie, anti aanpak. We beginnen bij de zaak Nieuwsloten, de grensrechter. De rechter heeft forse straffen opgelegd aan de zeven leden van Voetbalclub Nieuwsloten. Pas anders, welkom. Je was in Lelystad voor die rechtszaak. Je bent nu hier. want We moeten toch even verder praten. De rechter ze hebben gehoord de volgers. min of meer de eis van het openbaar ministerie wat was er bij de motivering nou de motivering hè, laten we beginnen even met de uitspraak die duurde ongeveer drie kwartier dus ze nam echt wel uitgebreid de tijd om alle verdachten te bespreken wat ze in de ogen van de rechtbank uh, zouden hebben gedaan en waar uh, de rechtbank voor eigenlijk vooral heel veel waarde aan hechten was uh, dat de jongens leed hebben veroorzaakt dat zegt de rechter in ieder geval uh, dat ze uh, het geweld waar dat mee gepaard is gegaan dat was heel erg grof volgens de rechter en dat heeft uh, de rechters ook zwaar aangerekend. We kunnen ook even een, een stukje gaan luisteren naar uh, een, fragmenten uit die uitspraak. De verdachten hebben zonder echte aanleiding, maar ook zonder dat zij openheid van zaken hebben willen geven over wat er gebeurd is, Nieuwenhuizen het meest kostbare ontnomen wat hij had, zijn leven. Daarmee hebben zij onbeschrijfelijk veel leed toegebracht aan zijn partner, zijn zoons en anderen die hem lief hadden. De totale ongeremdheid van hun gewelddadig handelen is beangstigend, ook omdat er geen verklaring voor lijkt te zijn. De rechtbank rekent hen dat zwaar aan. En ook dat de verdachten geen verantwoordelijkheid hebben genomen voor hun daden. Nou, je hoort inderdaad de voorzitter van de rechtbank over het geweld dat waar het om mee gepaard is gegaan. En ze zei ook inderdaad de houding van de verdachten tijdens de zitting. Ze hebben eigenlijk niets gezegd continu volgehouden, ik heb niks gedaan, ik heb niets gezien... ik weet niet wie het dan wel heeft gedaan. En ze hebben zich ook heel vaak beroepen op hun verschoningsrechten... zodat ze niets over te zeggen en dat, ja, dat is hen ook zwaar aangerekend. Ja, het Openbaar Ministerie was tevreden, dat hoorden we een half uurtje geleden. Uh, ik neem aan dat dat minder het geval was bij de advocaat van deze jongens. Nee, die waren inderdaad iets minder tevreden. Ze zijn het eigenlijk allemaal stuk voor stuk niet eens met de, de uitspraak van de rechter. Dat is natuurlijk ook niet verwonderlijk, want daar zijn het advocaten voor. Uh, en waar het met name om gaat, is dat het Openbaar Ministerie... niet heeft kunnen aantonen wie nou daadwerkelijk die een noodlottige of fatale trap heeft uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie en de rechtbank uh, is daarin meegegaan... heeft eigenlijk alle verdachten op één hoop gegooid. heeft gezegd, jullie zijn allemaal verantwoordelijk voor het geweld op het veld. Dus zijn ook allemaal verantwoordelijk voor de dood van Richard Nieuwenhuizen. En daarbij is heel erg sterk geleund op een verklaring van de zoon van Richard Nieuwenhuizen. Uh, want die was erbij, die stond op het veld. En daarvan zeggen de advocaten, ja, dat is, die, die, die is niet onafhankelijk genoeg om daar uh, uh, uh, goed uh, over te kunnen praten. Uh, Sidney Smeets, dat is een advocaat van de meerderjarige verdachte... die zes jaar uh, gevangenisstraf heeft gekregen, die zegt daar het volgende over. Nou, ik vind het een intrinsiek dubieus en innerlijk tegenstrijdig vonnis. Als je als rechtbank eerst begint met de overweging... dat je alleen maar objectieve getuigen wil gebruiken... en je gaat vervolgens mijn cliënt veroordelen... eigenlijk volstrekt en uitsluitend op de verklaring van de zoon van de grensrechter... Nou, dan kan ik dat niet begrijpen. De advocaat van een van de veroordeelden vandaag een hoger beroep. Dit verhaal is nog niet af. Dat is ook een verhaal wat voortduurt voor de familie van Richard Nieuwenhuizen. Die waren erbij. Hoe reageerden zij vandaag? Ja, dat was, dat was een, een mooi moment. Als je, daar, als je in dit geval van een mooi moment kan spreken. Zij spraken eigenlijk met de pers voor het eerst tijdens de, de vijf zittingsdagen. Ze stonden gearmd. De drie zoons en de partner van Richard Nieuwenhuizen, de pestenwoord. woord. Uh, we kunnen even gaan luisteren naar wat uh, daar werd gezegd. Dit is de hoogst haalbare straf voor hun, dus uh, ja, dit is voor ons een opluchting. Ze hebben het meeste gekregen wat ze konden krijgen. Er is natuurlijk nooit een straf hoog genoeg voor hun, maar ja, dit, hier moeten we het mee doen. Ja, rust geeft dat je voorlopig niet. Nee, je moet nu proberen iets af te sluiten, wat heel erg moeilijk is geweest de afgelopen ja, toch maanden. Uh, ja, het heeft gewoon zes maanden geduurd voor ons. En dat is vrij lastig als je niet weet waar je aan toe bent. Ja, ik vroeg de jongens ook naar de rand van nou, hebben jullie het idee dat er nu een punt is gezet? En hij zegt eigenlijk van, een van de jongens zei nee, er is geen punt gezet, er is een comma. En hopelijk wordt dat uiteindelijk nog een punt, want er komt natuurlijk nog een hoger beroep. Want alle advocaten hebben eh, inmiddels aangekondigd dat ze in een hoger beroep gaan. Ja, die jongens moeten nu verder zonder hun vader. Die hebben nogal wat voor een kiezer gehad. Hè? Vertel ze daar nog iets over, hoe ze dit proces in dat licht allemaal hebben beleefd. Nou, tijdens de, zitting, de, zittingsdagen, de normale zittingsdagen werd het al duidelijk dat de jongens het moeilijk hebben. Ze, ja, ze hebben allemaal bijstand, geestelijke bijstand. Zijn vermoeid, slapen slecht en dat soort dingen. Maar wat ik dan ook wel weer opvallend vind, is dat de jongens ook zeggen van... nou ja, het klinkt raar in dit verband... dat ze ook wel hopen dat de dood van hun vader nut heeft gehad. Ik vroeg dat een van, hun, een van zijn zoons. Ja. Kijk, ik denk dat het ook wel een beetje al nut heeft. Want als je ziet hoeveel media erop afkomt, ook buitenlandse media... ik denk wel dat wij hier met z'n allen een statement beginnen te maken. Maar ja, we zijn er nog lang niet, want er is nog steeds te weinig respect in onze maatschappij. En er moet echt gewerkt aan gewerkt worden. En dit is dan onderdeel daarvan. Het emotionele verhaal heb je toe door de schadevergoedering die ze hebben ingediend. Dat is afgewezen door de rechter. Ja, die is niet ontvankelijk verklaard. Zo heet dat dan een juridische term. Dat wil zeggen dat de rechter eigenlijk zegt, ja, ik kan hier niet over oordelen. Dat was één. En twee zei de rechter, uh, ja, dat de eis niet zo goed onderbouwd was. Dus er missen een hoop stukken, een hoop uh, papieren... als het gaat om de afwikkeling van de begrafenis en dergelijke. Dus dat wordt eventueel in later, een later stadium... en eventueel ook nog bij een andere rechtbank wordt dat uh, voortgezet. Pashandels, dankjewel. Josephine Tregi in Almere. Niet bij Buitenboys, maar bij voetbalclub Waterwijk. Uh, het verhaal wat ik net met Paul bespreek, is dat daar ook het gesprek van de middag? Ja, ja zeker weten. Natuurlijk, dit is zeg maar naast uh, Buitenboys ook een van de grotere clubs... Uh, in Almere. En uh, er wordt vanmiddag flink getraind. Iedereen om half zes gaat het beginnen. Er druppelen al mensen binnen. Ik heb net al een uh, kleine demonstratie balhoog houden gekregen van Lars. Ja. Wat is je record? 30. Oké, okay. en welk team zit jij? De E2. Uh, en de vader is ook uh, meegekomen, Karel van Vliet. Wat is uw eerste reactie als vader en u bent ook begeleider hè, van het team? Ja, dat klopt. Dat klopt. Op uh, de uitspraak van de rechter? Ja, in principe kan voor mij die straf niet hoog genoeg zijn. Uh, maar ja, wettelijk gezien kan het niet hoger. Dus ja, de maximale straf is gegeven, wat ik zo begrepen heb. Dus ja, uh, terecht. En uh, ja, je blijft van, uh, van elkaar af, sowieso. En, uh, dit is gewoon zo, uh, dat mensen door het lint kunnen gaan, uh, ja, heb ik gewoon geen woorden voor. U bent hier met de twee zoontjes. Eentje zit op uh, Club Buitenboys en de andere hier op Waterwijk. Dus u maakt het van dichtbij mee? Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is, ja, we hebben het zelf aan een lijf ondervonden. Uh, laatst. Met, uh, met, een, uh, met een moeder die zat te kijken bij de tegenstander. En uh, die gaat een, uh, het zoontje van mijn vriendin gewoon te lijf. Uh, ik kom tussen beiden en uh, ja, ik krijg zelf ook nog klappen. Uh, ik loop er nog van weg, maar ze moest helemaal nog tegenhouden. Dus ja, uh, het blijft gewoon doorgaan. het uh, klinkt super van. heftig. Ja, het is ook heel heftig. Uh, ja, je maakt echt dit soort dingen gewoon mee. Lars, was jij erbij? Ja, ik was er zelf ook bij. En? Ja, ze sprong over het hek en toen uh, begon ze opeens, mijn halfbroer zeg maar, uh, helemaal tegen het hek aan te duwen. En toen wou mijn vader tussenkomen en toen gaf ze mijn vader een paar klappen, maar uh, vier, vijf man moest haar tegenhouden. Ja, want dat was eigenlijk ook mijn vraag nu hè. U staat elke week aan het veld. Is er nou naar dit geval met de grensrechter iets veranderd? Nee dus? Ja. Nee, totaal niet. Je ziet het ook weer in het nieuws. Uh, Hagelandia uh, tegen Alves Boys, een uh, massale vechtpartij. Uh, uh, een scheids uh, scheidsrechter die gemolesteerd wordt, uh, nou, dat houdt niet op. Uh, wat ik al een keertje zei, hè, ze hebben uh, zonder respect geen voetbal. Die borden hangen overal. Maar ik denk dat ze beter eens een keertje kunnen zeggen van uh, zonder respect geen samenleving. Want het, het, het, is, het probleem zit veel dieper. De mensen tolereren helemaal niks meer van elkaar, uh, lijkt het wel. Het is gewoon echt, uh, echt gek aan het worden. En dat ja. zie je gewoon, ja, het uitzicht aan de voetbalvelden, maar het probleem zit gewoon veel dieper volgens mij. Want dit was een moeder waar het om... Ja, gewoon een maal. iemand die gewoon, uh, ja, die kan zo uh, achter de kassen bij een winkel zitten of zo, of uh, op kantoor, naast je. En wat doet het met u dan? Ja, s'avonds op de bank zat uh, op dat moment eigenlijk niet zoveel, maar op de bank was het uh, s'avonds echt uh, trillen rol ja. er een beetje af. Ja, ja, ja ik, stop, ik stop er ook uh, mee uh, na dit seizoen. Ik vind het, uh, ik vind het mooi geweest. Uh, dus uh, het is, uh, ja, de, de agressie wordt mij te veel. Dus ik stop in ieder geval met uh, dat, uh, ja, het clubgebeuren. Ik ga lekker toeschouwen. Nu. Oké, okay, die ouders een beetje in toom houden. Tim, straks ga ik even bij een training kijken... en met de trainer praten hoe hij dit in het team uh, allemaal oppikt. En hoe die werkt aan preventie. En of ze alerter zijn en wat ze met de jongens doen. Ik ben benieuwd, want er zijn bevindingen op het voetbalveld daar bij jou op dit moment. Zeker op een dag als vandaag. Tot straks. Turkije. Er wordt al bijna drie weken gedemonstreerd. En dat betekent gouden tijden voor het kleine tv-station Halk TV. Correspondent Bram van Meulen zocht achter de schermen van de zender... naar het geheim van dat succes. Tijd om koffie te bestellen in een klein cafeetje in Besiktas. Een van die wijken die in het hart van het protest lag in de afgelopen weken. En wat hebben ze hier staan? Halk TV. Ja, yes. actief. Ah, yes, nee, nee, nee. Waarom kijkt u daarnaar? naar? Nee, het is de enige televisie, zegt hij, op dit moment in Turkije om naar te kijken. Wat, wat bedoelt u daarmee? Want er zijn in Turkije tientallen nieuwszenders. net hè? Nee? Die kanalen met controle andere kanalen worden door de regering gecontroleerd. Ona dan bij Onlar sayesinde ekonomik bir güç edindiğini biliyoruz artık. O yüzden de onlar halkın gerçeklerini saklıyorlar. Türkiye'nin gerçeklerini saklıyorlar. Türkçevolkesi, uit verkocht door die door die media. En wat hier daarmee bedoeld is dat tijdens de crisis Zeg maar de, de hevige protesten op Taksim. andere kanalen zoals NTV en CNN Turk... allemaal andere nieuws lieten zien... of overgingen op heel andere programma's... zonder te laten zien wat er gebeurde. Dit is de geïmproviseerde studio van Hulk uh, TV... waar... De directeur, even op zijn stoel zit uit te rusten. Uh, how many people do you work here actually? How, hoeveel mensen werken? hier? Uh, four people. Hier, met ja. Vier. Met je vier. maar je bent the most popular station in de in, in the city at the moment. Jullie zijn een van de populairste stations. Maar <laughs> Minority is dat <not> important. <laughs> uh, uh, geld is niet belangrijk. Het is <laughs> niet, hè? Wat is het geheim van uw succes? What's the secret? Oh, De secret is independence, ik denk, en de censorship of de andere tv-channels. Het is eigenlijk vooral de censuur van de anderen uh, wat zij niet laten zien. En wat wij dus wel laten zien. Kun je dat ongestraft doen in Turkije? We ook al punishments. Ja, we zijn <laughs> punishments coming soon and uh, we, we we took two punishments, two money punishments. One of them is just because of some cigarettes is shown on the TV and is just uh, we have to pay to Radio Television Institution of Turkey. I think uh, 150.000 Turkish Liras. Ja, ja, we zijn al gestraft eh uh, 100.000 dollars ongeveer. 60, 70.000 euro moeten ze betalen omdat ze een sigaret hebben laten zien in een van hun uitzendingen. Heeft u door te laten en te blijven laten zien wat er gewoon gebeurt in de stad, ook de andere Turkse media veranderd, denkt u? Every TV channel has changed just because of because we show the truth. Then as a TV channel, they had to broadcast this, I think. Yeah. Ja, juist omdat wij zijn blijven uitzenden, eh, hebben de anderen ook moeten buigen. En zie je nu bijvoorbeeld op de algemene 24 uur CNN, Turk en NTV... ook meer eh, van wat er op straat gebeurt. Dit is uh, Bram ja. Vermeulen ja. vanuit de studio ja. van ja. Halk, ja. Halk TV. Eh, Terug in Hulze. Meteen door naar de AWB. Erwin de Hart, waar staan de files? Het is uh, minder druk dan gewoonlijk. 45 kilometer op dit moment, 14 files. De langste op de A20-hoek van Holland richting Gouda... tussen Rotterdam Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer op de A27, Utrecht richting Golkum bij Lexmond. 6 kilometer door een ongeluk, daar is de weg weer vrij. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Er staat een kapotte Touringcar op de rechterrijstrook. En daarom staat er 2 kilometer bij oorschot. Daarachter de vangrail staan 40 schoolkinderen. Dat trekt de aandacht, want op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat tussen Best en Mogestel 7 kilometer. Zometeen spreek ik de officier van justitie... over de diefstal van de eindexamens in Rotterdam. Inmiddels is bekend dat 26 leerlingen hebben gemeld... dat zij die examens vooraf hebben ingezien. Eerst Dotaan, This Town. so seven different oceans together every perfect moment the brightest stars zijn debuutalbum Dream Parade. De Nederlandse singer-songwriter Dotan. Een single uit maart 2011, This Town. Opnieuw zijn er drie jongeren aangehouden. Die worden verdacht van het stelen van eindexamens op de Iben-Galdoen-school. Het gaat om leerlingen van de school. En er blijken ook nog meer examens te zijn gepikt. Officier van Justitie Ernst Pols. Goedemiddag. Dag meneer Overdijk. Van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Um, berichten nu dat er twee, zes, 27 examens zijn gestolen op de school... Um, en, en niet 24. Klopt het dat het OM dat al eerder wist? Nou ja, dat is te zeggen. Kijk, we hebben het nu vastgesteld. En uh, de dynamiek van dit onderzoek is zo geweest dat we met één zijn begonnen. Vervolgens is het in een stroomversnelling geraakt. En uh, lopen we steeds van het ene tegen het andere aan. En ja, de teller is van 24 nu naar 27 gegaan. Maar we begrijpen dat u dat al eerder wist. Ja, u geeft dat aan. Dat is mij niet bekend. Nee. Uh, zoals gezegd, we hebben vandaag, en zo hebben we het ook in een persbericht bekendgemaakt, drie jongens van 18 jaar aangehouden die we verdenken van uh, de diefstal, of althans, betrokkenheid bij de diefstal van die examens. En daarnaast hebben we ook bekendgemaakt uh, dat er uh, wederom uh, drie examens zijn ontdekt die de tellenstand op 27 brengen. Ja, zijn u alle verdachten opgepakt? Nou, dat is de vraag. Hè. Ik heb u wel de dynamiek van het onderzoek zo'n beetje geschetst. Wij lopen ook steeds van het een naar het ander aan. Nou is dat in een opsporingsonderzoek wel gebruikelijk, dat als je iets gaat onderzoeken dat je ook iets vindt. Maar zeker ten aanzien van de diefstal hadden we het idee dat we wel zo'n beetje aan het einde van de rit waren. Maar dat blijkt toch in ieder geval niet zo te zijn. Dus om op dit moment te zeggen, we hebben die eindfase bereikt, dat, dat lijkt een beetje prematuur. En ik sluit dus ook niet uit dat we en nog meer examens tegenkomen, maar ook niet dat we nog meer aanhoudingen zullen verrichten. Waarom was het verrassend, als ik dat woord zo mag vertalen, dat er eh, toch nog meer mensen werden opgepakt en toch nog meer examens uh, blijken te zijn gestolen. Ja, dat is misschien ook een beetje ons voorstellingsvermogen. Hè? Dat je niet verwacht dat, uh, dat hele cohorten mensen zich bezighouden... met uh, de diefstal van, uh, van dit soort spullen, hè? Van, van examens. Nou ja, we hebben nu in ieder geval wel vermoedens van betrokkenheid van in ieder geval zes. Ja, mogelijk wordt het groter. Het is dus voor mij op dit moment ook nog even, even koffiedik kijken. De, de voorstelbaarheid van de omvang, zegt u? Ja. En is dat, dit wel dat, heel bijzonder, dit, onder, dit onderzoek, wat hier gebeurd is dan? Ja, dat kun je zachtjes aan wel zeggen. Hè. Het is natuurlijk voor Nederland al een ongekende omvang. 27 examens nu. Uh, dat is iets wat, wat je voorstellingsvermogen eigenlijk ook een beetje uh, te boven gaat. Zeker nu het uh, examenkandidaten betreft, scholieren, die daar zelf bij betrokken zijn. Kijk, nou ja, het, het is nog voorstelbaar misschien dat iemand die toevallig in de gelegenheid is... dat hij een, een, een examen onder zijn arm meeneemt of daar misschien een, een afbeelding van maakt. Uh, dat, dat, dat is nog invoelbaar. En zachtjes aan neemt deze zaak natuurlijk zodanige proporties aan dat je zegt... ja, dit, dit is toch wel heel groot. Maar hebt u dan... Het idee dat hier wellicht ook echt met voorbedachte raden echt een, een soort organisatie achter zit van scholieren die deze actie hebben ondernomen. Nou, we hebben op basis van geen we nu hebben onderzocht en vastgesteld. Zeker niet de indruk dat dit nu een, een gelegenheidssituatie is geweest. Hè, waarbij de gelegenheid bijvoorbeeld de dief heeft gemaakt. Nee, dus in, in die zin uh, lijkt er wel uh, sprake te zijn van. Ja, georganiseerdheid is misschien een te zwaar woord... maar wel van een, van een berekenende actie van, van meerdere personen. Ja, en er zijn ook bekentenissen, mag ik aannemen? Ja, de verdachten zitten op dit moment allemaal in beperkingen. En dat betekent dat een advocaten zich niet over deze zaak... althans, maar heel beperkt zich daarover mogen uitlaten. En het Openbaar Ministerie is aan dezelfde regels gebonden. Dus daar kan ik u op dit moment niks over zeggen. We wachten af of er nog meer naar buiten komt. Ernst Pols van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Dank u wel. Tot u dient. Dag. Het NLS Radio het de overgrote deel van de Nederlandse wielrenners gebruikte eind jaren 90 doping. Een van de conclusies van de commissie zorgdrager. Betrokkenen werden anoniem geïnterviewd. Michael Bogert, wielrenner, voormalig wielrenner, moet ik zeggen, goedemiddag. Goedemiddag. U bent ook geïnterviewd door de commissie zorgdrager. Ja, ik ben uh, ook geïnterviewd, ja. En wat hebt u verteld wat wij misschien nog niet wisten na, na, na, na die eerdere bekentenis? Nou, dat zal ik niet weten. Ik heb gewoon daar mijn, uh, mijn verhaal gedaan. Ik heb alles uh, verteld. Uh... Omtrent mijn situatie. Nou, dat is het. Ja, en was de commissie goed voorbereid? Wisten ze waar ze heen wilden? Of was het meer zoiets van. Uh, vertel maar wat je weet? Nee, het, uh, dat ging op een hele uh, goede manier, zeg maar. Het is niet uh, dat ze ergens heen wilden uh, per, per, per direct. Het was gewoon uh, een, een, een uh, gesprek. Eigenlijk een gesprek over je carrière. En wat je bent tegengekomen op je pad. Ja, en dat leidt tot een rapport. wat vandaag is verschenen. Hebt u het gelezen? Slaarden, uh, Ja. Staat er iets in wat uh, als een verrassing overkomt? Nou, nah, wat ik heb gelezen. Ja, kijk, ik heb natuurlijk alleen maar naar de conclusie gekeken. Daar was ik het meest benieuwd naar. En uh, ja, die, die, die verraste mij niet echt. Nee? Ja, de, de, Nee, Kijk, dat heb ik ook aangegeven in mijn bekentenis. In de tijd dat ik fietste en, had ik het idee dat het gemeengoed was in het peloton. Dus dan zou uh, het apart zijn dat ik nu ineens heel verbaasd zou reageren... als ik zeg uh, ik ben verbaasd dat het 95% in die tijd uh, of 90% aan de, aan de EPO zat. Maar ja, een van de conclusies is natuurlijk van zorg draagt... dat het gaat om een dopingcultuur, haar woorden... waar ploegleidingen en artsen van op de hoogte waren... en de renners dus ook daarin begeleiden. Het was meer dan de renners alleen.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 Ja. Dus ik weet ook niet wie er zijn geweest en wat ze hebben gezegd. Ik ben er alleen op persoonlijke titel geweest en ik heb mijn verhaal gedaan. Wat ook opvalt als we deze conclusie, dit rapport leggen naast een eerdere enquête van de ploegen en de Wuren-Unie, dat alle medewerkers van die ploegen tegen de Wuren-Unie hadden gezegd nee op de vraag of ze ooit met doping in aanraking zijn geweest. Dat, dat botst toch een beetje met de bevindingen van deze commissie. Hoe is dat te rijmen volgens u? Ja, dat is niet te rijmen. Dat, dat staat ook lijnrecht tegenover elkaar. Kijk, als, maar wie spreekt uh, er dan de waarheid? Om, nou, ik ga er toch vanuit dat, uh, dat de commissie Zorgdrager heel erg uh, goed voorbereid was. En dat zij, uh, een commissie die zo... Uh, ja, die, die, die, die hebben toch redelijk uh, onder een groot glas gelegen toen het in het leven werd geroepen. Dus die, die kunnen niet zomaar iets doen. Er is ook behoorlijk een grote, lange tijd overheen gegaan. Dus ik neem aan dat die mensen heel goed te werk hebben gedaan. En wat ik zeg, ik, ik had ook zwaar het idee dat, dat het in die tijd zo was dus uh, de, de KWU zelf heeft dat ook dat, uh, dat, dat convenant ondersteunt waar u het over heeft uh, van die ploegen ja en dat staat li gewoon lijnrecht tegenover uh, ja, dat is lijnrecht, uh, tegenover elkaar ja. dus dat, uh, is dat wel nog, beetje... nog een ik beetje is dat nog een beetje sorry ga je gaan. 17. Ik ben ook heel benieuwd wat, uh, wat de KMU en de ploegen, zeg maar... die dat uh, convenant hebben gedaan, wat nu de volgende actie is, zeg maar. Ik, ik ben benieuwd. Kijk, uh, het is wel apart natuurlijk, daar krijg je zeker bij de KMU wel vragen over. Het lijkt me logisch. We gaan afwachten wat er verder naar buiten komt. Zou het wel goed zijn als meer uh, voormalige herinners uh, uh, vertellen wat ze hebben gedaan... wat niet gemogen had? Nou, heel eerlijk gezegd uh, denk ik niet dat we daar uh, iets mee op schieten. Het, oh, uh, ik zei, dat het is een tijdres, ja, het is... Dus ik die, die kan het voor kennisgeving aannemen. Oké, okay, ja, okay, die dan ook. Ja, ik, ik bedoel. Maar we uh, willen toch dat volledige niet waarheid? Komt. Waarom? Zodat we in ieder geval een compleet beeld nou, Een compleet beeld van wat er is gebeurd. U hebt daar een eerste stap toe nee. gezet. Ja, nou oké. Okay, maar wat, wat, wat, wat helpen we daar nu de huidige generatie meer en mee? Ik bedoel. Uh, uh, het, het hele verleden kapot maken. Nou ja, Zolang het verleden nog de... niet volledig helder is, is het ook moeilijk om aan de huidige generatie en de toekomstige generatie uit te leggen wat de gevaren zijn van doping. Dat is de bedoeling van deze commissie. Nou ja, ik, uh, ik denk, kijk, wat, wat zijn ook de, de, gevaren, de gevaren van doping? Dat is denk ik heel moeilijk uit te leggen. Wat dat is, kijk, als er nou een. Um, nu nu is, de, er is toch een uh, conclusie. Uh, en... Nou ja, dat, dat weten we nu allemaal. Dus, uh, maar goed, die conclusie, daar vijfde, was u het, die conclusie daar was u het ook niet helemaal mee eens, de conclusie van de commissie zorgdrager. Het volledige rapport uh, van de commissie voor iedereen terug te lezen op onze website nrwest.nl. Michael Bogert, dankjewel. Alsjeblieft. Zeg, ik lees hier, het Rabo Bedrijvenpensioen biedt ondernemers rust en ruimte om te ondernemen.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 Nou, nu is gebleken hebben 26 leerlingen toegegeven dat ze hebben gefraudeerd tijdens de eindexamens. 20 leerlingen van de Iben-Galdun-school, 5 van een andere school in Rotterdam... en 1 leerling van een school uit Utrecht zeggen dat ze voorinzagen hebben gehad in 1 of meer examens. staat allemaal in een brief die staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Onze verslaggever Marcel Bril heeft die brief gelezen. Zo meteen na weerverkeer en reclame vertelt hij er meer over.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 Rouhani eist dat Washington de nucleaire rechten van Iran erkent en zich niet bemoeit met interne zaken van Iran. Rouhani zegt verder dat Iran niet stopt met het verrijken van uranium. Het Westen vreest dat Iran bezig is met het ontwikkelen van een kernbom. Iran spreekt dat steeds tegen. De rechtstreekse uitzending van de persconferentie werd abrupt onderbroken toen iemand uit het publiek schreeuwde om de vrijlating van de hervormer Mousavi. Die heeft al twee jaar huisarrest. Mousavi verloor de presidentsverkiezingen in 2009.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 ja, op dit moment trekken er in het oosten van het land een paar buien over. En vanavond en vannacht is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Lokaal kan nog een enkele bui vanuit het zuiden binnentrekken. Het blijft relatief warm vannacht. De temperatuur zakt naar 13 graden in het noorden... tot 17 à 18 in het zuidoosten van het land. En morgen wordt het een lekkere, warme zomerdag. Er is veel zon en de temperatuur stijgt snel. Het wordt 25 graden in Noord-Holland tot 32 graden in Limburg. En morgenavond is er in het zuiden kans op een enkele onweersbui. De wind waait morgen uit het oosten, is matig windkracht 3 tot 4. In de middag kan in het westen aan zee de wind van zee gaan waaien. Woensdag wordt het zeer warm met in een groot deel van het land tropische temperaturen. Op de wadden wordt het 27 graden, in het oosten van het land 35 of zelfs nog iets meer. Woensdagavond en in de nacht is er kans op zware onweersbuien. En na woensdag is het met de warmte snel gedaan dan wordt het 20 tot 25 graden. Terug naar vandaag, de files van nu, Erwin Aert. 60 kilometer, alles bij elkaar, 15 files. En dit zijn de langste, of de opvallendste, op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Daar staat 4 kilometer file tussen Best en Bokstel. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam... 6 kilometer tussen Delft-Zuid en Knoop het klein polderplein Er is namelijk een ongeluk gebeurd bij Knoop het klein polderplein Daar zijn twee rijstroken dicht. Iets verder bij Rotterdam op de A20-hoek van Holland richting Gouda... staat tussen Rotterdam-Prins-Alexander en Nieuwekerk en de IJssel 4 kilometer... Er was een ongeluk gebeurd op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond staat 7 kilometer file. De weg is weer vrij. En een schoolreisje met een extra tussenstop op de A58 Tilburg richting Eindhoven. De bus is kapot bij Oorschot, 8 kilometer file tussen Moegestel en Oorschot. Daar is de rechterrijstrook dicht. Andere kant op op de A58 Eindhoven richting Tilburg... staat tussen Best en Moegestel 7 kilometer.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 9 over half 6. Goedemiddag. U luistert naar het NWS Radio 1 Journaal. Nieuws en sport. Voor sport gaan we naar Rosmalen. Naar Marcella Mesker. Tennis. Maar dan moet het wel droog zijn. Is het droog? Ja, ik zit heerlijk in het zonnetje hier. Het is uh, fantastisch weer ineens. En uh, ja, die lange eerste ronde partij uit het vrouwentoernooi tussen de als tweede geplaatste Dominica Sibulkova en de Spaanse Lourdes Dominguez. Die is nog steeds aan de gang. Het staat 6-5 voor de Spaanse Lourdes Dominguez. Zouden dus ze een verrassing zijn uh, als zij wint. Het staat 30 gelijk op haar service. Dus ze heeft nog maar twee puntjes nodig. Maar ja, je weet het nooit bij de vrouwen. Ze kunnen het niet uh, zo makkelijk uitserveren met een ees. We kijken ook naar twee kleine speelsters. De een is 1 meter 61, de ander 1 meter 63. En het wordt de breakpoint. Dus de kans dat het 6-6 uh, wordt, uh, is heel groot. Wacht is natuurlijk nog steeds op de wedstrijd van Aranska Rus. Die speelt pas later vandaag tegen Ribirakova uh, uit Slowakije. En ook natuurlijk nog een aantal Nederlandse dubbelpartijen. Hase Seisling tegen Royer en uh, Kareschi, landgenoten. Royer de Davis Cup teamgenoten. En Bertens en Krajcek spelen ook nog hun dubbelspel. Dus is nog volop uh, wedstrijden hier aan de gang. Verrassende uitslag bij de mannen. De als zesde geplaatste Cypriot Marcos Bagdatis. Die verloor verrassend van Greffels specialist uh, Carlos Berlok met 6-2, 6-4. Dus dat is toch wel jammer dat we Bagdadis uh, kwijt zijn. Marcella, dankjewel. Tot later. Het eindexamen-schandaal. 26 leerlingen hebben toegegeven dat ze voorkennis hadden van gestolen examens. Dat heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs... zojuist in een brief laten weten aan de Tweede Kamer. Marcel Bril, je hebt die brief gelezen. De leerlingen hebben zichzelf gemeld. Is hij mede de kous af? Nee, absoluut niet. Kijk, die 26, dat blijft wel uh, staan. 20 uh, van de Ibn Gadul-school waar de uh, examens gestolen zijn. Vijf van de school elders in Rotterdam en één van de school in Utrecht. Maar, zo staat er ook in die brief... Lezen. er zijn ook concrete aanwijzingen dat de verspreiding van examens breder is geweest, zowel binnen die school waar het gestolen is als daarbuiten. De staatssecretaris zegt dan ook ja, ik betreur het erg dat niet meer mensen zich hebben aangemeld, want die vrijwillige regeling, daar hebben dus blijkbaar een aantal individuen, want dat is wel wat er ook gezegd wordt, geen gebruik van gemaakt. En ja, nu is de coulance wat de staatssecretaris betreft voorbij, dus als jongeren gepakt worden, dan zullen ze ook hard bestraft worden, dan mogen ze niet zoals de in zoals het nu heet, die examens overdoen. Maar dan zullen ze een diploma, als ze dat gaan krijgen... Uh, omdat ze het nu stilhouden, zal dan afgepakt worden. Dus uh, de kous is absoluut nog niet af. Uh, de verwachting is dat er nog meer uh, mensen inzage hebben gehad. Oké, okay, de diploma afpakken, is dat de sanctie voor zover je weet... die, die hen te wachten staat? Dat, uh, maar uh, ze zullen ook wellicht vervolgd worden door het OM. Kijk, dat is allemaal een beetje schimmig. Het is nu nog niet helemaal duidelijk wat okay. uh, allemaal precies naar boven komt. Maar het diploma afpakken, uh, stel je maakt nu je examens... Je hebt niks gezegd, dan krijg je je examen als je geslaagd bent. Ja, en dan is de sanctie dat je diploma wordt afgepakt. We spraken met een officier van justitie in Rotterdam uh, iets voor half zes. En die zei toch ook wel verbaasd te zijn over het onderzoek. Want wat blijkt, er zijn nog meer examens gestolen dan eerder gedacht. Wat staat daarover in de brief? Nou ja, daarin uh, staat dat dat komt, dat er nu meer kennis is van welke examens er nog meer gestolen zijn. Omdat op die beruchte school waar we het al de hele tijd over hebben, waar uh, die examens gestolen zijn, daar hebben ook leerlingen gebruik gemaakt van die inkeerregels. Dus die zijn langsgekomen en die hebben gezegd... ja, ik heb ook inzagen gehad. En daaruit blijkt uit die gesprekken dat ze inzagen hebben gehad... in examens waar nu nog niet of eerder nog niet bekend van was... dat die gestolen waren. Dan gaat het om de VWO-vakken Duits, maatschappijwetenschappen en economie. En zo zijn ze er dus achter gekomen dat er nog meer dan die eerdere examens die bekend waren... nog meer gestolen zijn en nog meer inzagen is geweest. Dus dat komt allemaal omdat die jongeren zich gemeld hebben... bij een schoolleider en dat is dan doorgegeven aan de inspectie. Maar Sabril in Den Haag, dank u wel. Op dit moment is minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans... op weg naar de Israëlische premier Netanyahu. Het is zijn eerste bezoek als minister aan Israël. En dat op de dag dat NRC Handelsblad schrijft... dat het vorige kabinet achter de schermen heeft geprobeerd... om de Palestijnen en de Israëliërs aan tafel te krijgen voor vredesbesprekingen. Onze correspondent in Israël, Monique van Hoofdstraat. Monique, wat gaat Timmermans doen? Hij komt natuurlijk kennismaken. Hij komt zich op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen... Um, heel nadrukkelijk uh, bezoekt hij overigens niet alleen Israël... maar ook de Palestijnse gebieden. Ik heb de uren niet precies geteld... maar volgens mij besteedt hij aan beide kanten ongeveer evenveel tijd. Als PvdA-Kamerlid steunde Timmermans natuurlijk heel vaak de Palestijnse uh, zaak. Sinds hij minister is in het kabinet met de VVD... neemt hij heel nadrukkelijk een middenpositie in. En dat, zie je, uh, dat, dat wordt wel weerspiegeld uh, in het programma, deze middenpositie. Dat neemt niet weg dat hij hier in Israël al behoorlijk veel woede op de hals heeft gehaald... een tijdje geleden door zich sterk te maken... voor het labelen van producten uit de nederzettingen. Hè, dat Europa daar vaart achter moet zetten... Dat zou betekenen dat het producten uh, die in de nederzettingen worden gemaakt... in de toekomst niet meer mag staan, made in Israël. Natuurlijk roept alle kritiek op nederzettingen hier heel veel irritatie op. En um, ja, het is de vraag in hoeverre dit uh, aan de orde zal komen... tijdens het gesprek vanavond met uh, Bibi Netanyahu. Want die weet natuurlijk wat er is gebeurd in de tijd. En die weet nu ook dat die minister is. Is het voor Israël daarmee ook wel een belangrijk bezoek? Kijk, voor Israël en de Palestijnen is dit een van de vele bezoeken in een hele reeks. Het gaat hier over het algemeen, maar door de een naar de ander. Ik denk dat dit bezoek belangrijker is voor Timmermans uh, dan voor deze kant. Hoewel het nu natuurlijk wel wat interessanter wordt met het bericht uit het NAC Handelsblad uh, vandaag. En wat met name uh, hoog op de agenda zal staan, uh, denk ik, is... Um, uh, zijn de pogingen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... John Kerry, om hier het vredesproces uh, te doen opstarten. En Kerry zou Europa gevraagd hebben... zich niet te veel in dit proces uh, te mengen op dit moment... om het de kans te geven. Timmermans heeft ook al gezegd dat hij het werk van Kerry steunt. En ik denk dat hij dat voornamelijk uh, ook aan de orde zal stellen... beide partijen te vragen... Kerry niet met lege handen te laten staan en hem een uh, kans te geven... Je refereert aan dat bericht in het NS Handelsblad. De krant meldt vandaag dat de vorige Nederlandse regering... achter de schermen een heel belangrijke rol zou hebben willen spelen. VVD'er Ten Broeke zou actief hebben geprobeerd... de Palestijnen en Israëliërs aan tafel te krijgen. Um, heeft Timmermans daarop gereageerd, daar bij jou in Israël? Nee, Timmermans heeft daar niet op gereageerd. Hij zit op het moment trouwens in het vliegtuig... maar ik begrijp van collega's die met hem meereizen... dat hij daar niet op gereageerd heeft. Ik heb inmiddels wel een reactie gekregen van de Palestijnse kant. Uh, iemand uh, die niet met name genoemd wil worden... maar wel een uh, zeer betrouwbare bron is aan de Palestijnse kant... heeft bevestigd dat Nederland inderdaad geprobeerd heeft... Uh, om die gesprekken op gang te brengen... maar heeft daar ook bij gezet, gezegd dat dat uiteindelijk op niets is uitgelopen. Monique van Hoogstraten, dankjewel. Blijft een intrigerend verhaal, dat Nederlandse Vredesinitiatief. initiatief? Wilke Bomen Den Haag, je bent gaan speuren, je bent gaan kijken, je bent gaan bellen. Vertel het maar. Ja, nou ja, in elk geval uh, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Roosentaal en uh, VVD-Kamerlid Handt uh, en Broecken, partijgenoot van die minister... zijn dus afgelopen winter betrokken geweest bij pogingen van Nederland... om uh, premier Netanjahu en president Abbas weer met elkaar te laten praten... Dat is begonnen na het vastlopen van eerdere vredesbesprekingen. En uh, ja, Nederland probeert ouds een rol te spelen... in het slepende vredesproces in het Midden-Oosten. En in dit geval fungeerde Ten Broeke daarbij als een soort uh, gezant. Het was in elk geval goed bedoeld, kun je achteraf zeggen... maar het heeft nog niet een allure gekregen... als uh, bijvoorbeeld de geheime Oslo-onderhandelingen... die in 1993 leidden tot het vredesakkoord... dat toen werd getekend in de tuin van het Witte Huis bij president Clinton. Ja, wat zeggen betrokkenen hierover? Uh, Tim, niks tot helemaal niks. En Dat is niet veel, maar het is wel veelzeggend. Uh, ten Broeke bijvoorbeeld gesproken weigert elk commentaar. Ook minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... wil er helemaal niks over zeggen... En misschien slecht uit, net nu hij daar op werkbezoek is. En ook uh, zijn voorganger Rosenthal wil niet reageren. Wat best gek is, want uh, vaak is het zo in Den Haag als een verhaal in een medium echt onzin is. staan politici doorgaans uh, bereidwillig de, de andere media te woord om te vertellen dat het onzin is. Maar dat doen ze dus niet. Het is wel allemaal geen commentaar. Zou dat er ook op kunnen duiden dat het misschien er gewoon toe voortduurt? Dat is eerlijk gezegd onduidelijk. Aanvankelijk begrepen we dat het was afgelopen. Dat beide partijen, uh, Netanyahu, Abbas, eisen stelden die het voor de andere onmogelijk maakte om aan tafel te gaan zitten. Dat ze daardoor uh, niet verder kwamen. Maar, uh, en we hoorden dat het inmiddels was opgehouden. Omdat niemand... Uh, we hoorden daar Monique ook over de initiatieven van Obama... en uh, zijn minister van Buitenlandse Zaken Kerry wil hinderen. Maar intussen zijn er ook signalen... dat er nog steeds aan zou worden gewerkt. En als dat waar is, zou het ook weer de weigering verklaren... van Tim Broeke en Timmermans om er ook maar iets over te zeggen. Want dan zouden ze er langs last van kunnen krijgen. Oké, okay, uh, welkom. Uh, weinig te weten gekomen, maar we weten veel. Ik dank je. Gaat Graag gedaan. We gaan even naar tennis. Naar Rosmalen. Naar Marcella. Ja, klopt. Want de wedstrijd is eindelijk afgelopen. Tiebreak, derde set. Gewonnen door Dominica Sibulkova. Zij won dus van de Spaanse Lourdes Dominguez. Lange partij. Leuke partij. Aantrekkelijk tennis. En als tweede geplaatste Slovaakse gaat dus door naar de tweede ronde. Goed nieuws voor het uh, toernooi. Want je wil natuurlijk een van je top uh, seats. De nummer 18 van de wereld niet kwijtraken. Bagdad is er dus al uit. Als zesde geplaatste Cypriot. Verloor van Carlos. Los Berlok. Later nog Aranska Rus. Eerder vandaag zagen we Timo de Bakker verliezen in twee sets tiebreak van de Italiaan Paolo Lorenzi. Het is bijna tien voor zes. Hoe staat het ervoor op de wegen, Erwin de Hart? Nou, het is, uh, het is vrij uh, nou ja, rustig, mag ik niet zeggen, want je zal maar in de file staan. Maar het is 66 kilometer, dat is niet heel erg veel. Ook niet voor een maandagavond. Er is uh, wel wat een en ander te melden. Bijvoorbeeld die file op de A13 Den Haag richting Rotterdam... die is nu acht kilometer tussen Delft en Knoop het Kleinpolderplein. Er zijn daar vier auto's op elkaar gereden en er ligt nu olie op de weg... dat moet worden opgeruimd. Bij Knoop het Kleinpolderplein zijn daarom twee rijstroken afgesloten... En de schoolbus die uh, nog steeds kapot staat te wezen op de rechterrijstrook... bij Oorschot op de A58, Breda richting Eindhoven. Die zorgt voor twee files, namelijk tussen Alfred Hilvarenbeek en Beek... En Oorschot voor 11 kilometer. En op de A58 richting Tilburg staat tussen Knoppen Baterdorp... en Moegestel 8 kilometer. Say our love will always be this way on summer night. En dit zitten te komen. Nog één nachtje slapen. Summer Nights van Marianne Faithful. Het Overdiek op Twitter. Twitteren met buitenaardse wezens. Waarom ook niet? Het kan vanaf morgenochtend via de website loonsignal.com. Wat mij de vraag op Twitter deed opwerpen. Wat moeten we in dat geval vooral wel en misschien ook wel vooral niet twitteren vanaf moedig aarde? Het antwoord van apenstaat Marieke Baan, 3450 volgers, dat wij ook alleen maar ons best doen. Marieke Baan, goedemiddag. Goedemiddag. Wetenschapper aan de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie. Eerst maar even de hamvraag. Twitteren met buitenaardse wezens, hoe gaat dat in zijn werk? Nou ja, toen ik uh, dat stuk van Govert Grilling vanochtend in de krant las... was mijn eerste gedachte van ach, dat kunnen we toch die aliens niet aandoen... <laughs> De diarree die uh, dagelijks uh, uh, door, door Twitter komt. Uh, maar mijn, uh, mijn tweede uh, reactie is iets genuanceerder, Want uh, uh, we hebben natuurlijk al uh, uh, enkele tientallen jaren het uh, SETI-project... waarbij we uh, zoeken naar signalen van buitenaards leven. Uh, en dit is eigenlijk de, de omgekeerde weg. Dus we gaan nu uh, berichtjes sturen naar het buitenaards leven... mocht dat zich ergens in het universum begin, uh, bevinden. M maar hoe dus dat gaat is wel dat sympathiek. Op welke manier gaat dat in zijn werk? Uh, nou, Er komt, wordt, uh, wat je net zei, een website gelanceerd in Amerika vanavond. Maar dat is morgenochtend uh, onze tijd waarschijnlijk. Uh, en via die website kunnen mensen een, een berichtje, uh, een smsje of een, een tweet uh, sturen naar buitenaards leven. Dus maar maar wacht even, een... want ik, ik heb even naar mijn tijdlijn gekeken naar mijn volgers. Ik word niet gevolgd door ET. Waar gaat dat naartoe en op welke manier komt dat dan waar terecht? Nou, uh, de groep die dit uh, heeft georganiseerd heeft een, een, een oude radiotelescoop uh, geleased voor 30 jaar. Uh, en uh, ze sturen de berichten naar een, uh, een relatief uh, dichtbije uh, ster. En die heeft de naam uh, Gliese 526. En dat is een dwergster, dus die geeft niet zo heel veel licht. Volgens mij zijn, is niet bekend of daar planeten omheen draaien. Maar daar gaan, gaan de berichten naartoe. En dat gebeurt in de vorm van de ge ge gecodeerde internettekens? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, die berichtjes worden gecodeerd. Uh, en volgens mij worden er zelfs dus twee stromen uh, gestuurd: één met uh, algemene informatie over. Onze aarde, waar wij zitten in het heelal, en, uh, en het periodiek systeem en noem maar op. En een tweede stroombericht is uh, berichtjes van iedereen die, die maar een berichtje wil sturen. Niet geschoten is altijd mis. Het is al vaker gebeurd. Heeft het ooit iets opgeleverd? Signalen uitzenden in de hoop dat uh, buitenaardse wezens op een of andere manier laten weten van wij horen u, moeder aarde? Nee, dat heeft nog nooit iets opgeleverd. Wat niet wil zeggen natuurlijk dat er geen uh, buitenaards leven bestaat. Alleen wij weten natuurlijk niet uh, hoe dat eruit ziet. Ja, en welke organisatie zit hier nu dan achter? Wil ze echt serieus contact gaan leggen met de ruimte? Nou, het is wel een, een serieus project. Het is een, een, een Kickstarter-club. En het is een samenwerking tussen wetenschappers en mensen uit de game en de filmwereld, geloof ik. Vanaf morgenochtend via de website loonsignal.com En die tweet dat wij, ook alleen maar mensen ons, dat wij ook alleen maar ons best gaan doen... dat is een soort uh, excuus op voorhand. Hè, dan, namens, een excuus op voorhand, ja. Namens de bende hier op aarde. En vaak terug te vinden ook op Twitter. Marieke Baan, dankjewel. je Geen dank. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Met Anouk Thijssen. Op dit moment houdt The Guardian een live chat met Edward Snowden, de man die het nieuws over de spionagepraktijken van de Amerikaanse veiligheidsdiensten NSA en FBI onthulde. Iedereen kan een vraag indienen via de site van The Guardian of via Twitter met de hashtag AskSnowden. Er stromen veel vragen binnen op de vraag wat er gebeurt met de documenten als Snowden wordt gearresteerd, zegt hij zelf. Het enige dat ik kan zeggen is dat de waarheid hoe dan ook naar buiten komt. Het kan niet worden tegengehouden door mij vast te zetten of door mij te vermoorden. In Zaandam wordt vanavond een bijeenkomst gehouden over een vraag die daar veel inwoners al een tijd bezighoudt. Waar kan de grote groep verslaafden in de stad naartoe? De groep is al meerdere keren van hangplek naar hangplek geschoven, vertelt deze man aan RTV Noord-Holland. Maar het enige wat ze doen, is het probleem van de ene kant naar de andere kant schuiven. En meer doen ze eigenlijk niet. Dus wat schieten we ermee op? Geen één. Een... Je weet wat ik bedoel. Wij weten precies wat je bedoelt. Een aantal zaandammers is een handtekeningenactie begonnen tegen de groep verslaafden die steeds groter wordt. Veel junks weten niet waar ze naartoe kunnen en zoeken elkaar op. Die kunnen ook nergens staan of zitten of liggen of hangen of bengelen. Weet je wel. Geef ons een, een voor mij een oude bouwkeet, ergens aan de rand van zijn naam hier, weet je wel. En uh, geef dat aan ons. En we knappen hem zelf desnaast wel een beetje op. En uh, klaar. Nou, dan zijn we wel blij. Ja, zaak opgelost dus. Het was slechts een speels ruzietje, zegt George Saatchi... de echtgenoot van de populaire tv-kok Nigella Lawson... tegen de London Evening Standard. Zaterdagavond verschenen foto's van het echtpaar in een restaurant. En wat voor foto's? Op die foto's grijpt Saatchi... meerdere keren naar de keel van zijn vrouw. Ze is duidelijk van slag en heeft tranen in haar ogen. De beelden zijn door andere gasten genomen... en op die manier in de pers terechtgekomen. De foto's veroorzaakten flink wat ophef... maar tot nu toe wilde het echtpaar geen commentaar geven. Sachi geeft nu toe dat ze ruzie hadden, maar dat het was bijgelegd toen ze weer thuis waren. Het is de vraag of deze verklaring genoeg is. Nigella Lawson zelf heeft geen aangifte gedaan, maar de foto's hebben wel hun weg gevonden naar Scotland Yard. En die bekijkt nu of dit onder huiselijk geweld valt. De eerste tonen van het nummer God is Dead van metalband Black Sabbath. Dit staat op het nummer 13. Waarmee de band met zanger Ozzy Osbourne voor het eerst in 43 jaar weer een nummer 1 notering in de album Top 40 van Groot-Brittannië te pakken heeft. Ja, het begint altijd zo rustig, hè? Maar goed, niet iedereen is blij met de titel van dit nummer, God is Dead. Op de YouTube-pagina wordt volop gediscussieerd over de vraag of dit een tekst is van Satan of juist het tegenovergestelde. Het is dus alsof Black Sabbath nooit is weg geweest. En al die muziek in het nws radio door Tom Jones, Marianne Faithful, toch een aardig gebaar naar de oudere die. Gewoon blijf luisteren. Straks na zes uur hebben we ook nieuws over die snoden. Matthijs van den Wiel, kijk mee met dat interview met die man op The Guardian. Tot zo. Avondspits. U kent het systeem, u roept en ik toeter. Uw dagelijkse portie Verbaal Vuurwerk op Radio 1. Ik denk wel dat je appels met appels en peren met peren moet vergelijken. Dat is onzin natuurlijk. Het is gewoon een kwestie van vragen aanbod. Uw mening telt. Ik vond wel heel erg grappig de discussie die net vervoerd is. Avondspits, laat ook uw stem horen. Het is een onbegonnen zaak om te denken dat het via de wet geregeld zal worden. We doen gewoon de BTW, een beetje omlaag, procentje of tien eraf. Zometeen om half zeven met Joost Eertmans. Ik denk toch dat het niet gekker moet worden.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 Kijk op Mazaar.nl. Ook juristen en DGA's gaan naar Movier.nl/zeker van Inkomen.